Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Britse koning Charles heeft in zijn eerste kersttoespraak stilgestaan bij het overlijden van zijn moeder. Ze overleed begin september en hield sinds 1957 elk jaar een toespraak met kerst. En sinds George Chapel, waar Elizabeth is begraven, bedankte hij voor alle steun de afgelopen tijd. Charles zei dat kerst een moeilijke tijd is voor iedereen die geliefde heeft verloren. Rode draad in zijn toespraak was het eeuwige licht uit het lied O Little Town of Bethlehem. Charles zei dat hij daar sterk in gelooft en dat de kracht van het licht over geloofsgrenzen heen gaat. De kersttoespraak van koning Willem-Alexander stond dit jaar in het teken van de oorlog in Oekraïne, klimaatverandering en de geldzorgen die veel mensen hebben. De excuses die zijn gemaakt voor het Nederlandse slavernijverleden noemde hij het begin van een lange weg. Koning Benadrukte verder de noodzaak om in gesprek te blijven met anders en wees daarbij op de verschillen tussen stad en platteland. Laten we zorgen dat we elkaar niet verliezen, zei hij. Bij een busongeluk in Spanje zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. De bus reed in de noordwestelijke regio Galicië van een brug af. Het voertuig stortte 75 meter naar beneden en kwam in een stromende rivier terecht. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Hulpdiensten hebben twee mensen gered. Mogelijk wordt nog één iemand vermist. Tussen Enschede en Zwolle rijden tot het begin van de avond geen treinen. Vervoerder Blauwnet zegt niet genoeg personeel te hebben. Mensen die Enschede of Zwolle willen bereiken... moeten daarom via Deventer of Marienberg reizen, schrijft RTV Oost. De eerstvolgende Blauwnet-trein van Enschede naar Zwolle... rijdt waarschijnlijk weer rond half zeven. De rest van de avond kunnen er ook nog treinen uitvallen. Het weer tot besluit. Veel bewolking en regen met temperaturen tussen de 8 en de 12 graden. Later vanavond wordt het geleidelijk droger. Morgenochtend trekt een koufront met wat pittige buien en zware windstoten over het land. En ook is er kans op onweer. Het blijft morgen zacht met zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Jouw keuze, ZFM. Typisch Lammens met Ger Lammens. openen we met Christmas. Hallo lieve mensen. De kerstsfeer is er hier. De studio's vol lampjes en de, de, de boom staat er kleurrijk bij en in mijn dorpje is het romantisch, overal lichtjes, alsof er geen energietekort is. En het is voor velen de mooiste tijd van het jaar. Vandaag Laat ik ook de sneeuw uit de spiekers komen. Warmte ook hier in de studio. Heerlijke hapjes en er heerst vrede hier. Niet waar, Benno? Zeker. Hè? Pepper, mijn weeshondje, ligt lekker te slapen op de bank. Dus rust hier. Na Maria Kerry gaan we door met André Hazes. Die zingt dat hij morgen thuis is om met jou kerstfeest te vieren. De ja, dat weet ik wel. Maar ondanks alles ben jij toch blij van komen. Om mij te zien zat je zo lang in de trein. Met waren korte, maar toch heel mooie uren. Nog maar één nacht, dan zullen we samen zijn. Oh, Morgen weer. En een melodie die gejat is door Mart Hoogkamer. Die heeft een nieuw voetballied gemaakt. Mijn Oranje Hart. En het is Mijn Oranje Hart. En dat werd helemaal in een jury op tv met vaklui beoordeeld. Welk liedje die zou zingen. En niemand had het erover dat dit wel degelijk van André Hazes was. We gaan naar Steve Wonder op deze kerstsfeerdag. En I Just Call To Say I Love You. Een lief nummer van deze... Jongen die op 12-jarige leeftijd uh, als ritme en blues, soul en pop en funkartiest door Motown geïntroduceerd werd als de nieuwe Ray Charles. No new. Ik denk aan uh, die geweldige, uh, ja, wat heet hij nou? Een geniale grappenmaker uit Amerika. Tommy Cooper, die zegt op een gegeven moment: uh, ik zat bij de tandarts in de wachtkamer, erg hè, van de Titanic. Mensen, bij de Canadese zangeres Celine Dion... is onlangs een zeldzame neurologische aandoening vastgesteld... waardoor ze voorlopig niet kan optreden. In een video op Instagram zegt de 54-jarige zangeres... onder meer te kampen met spasmen. Ze heeft ook de ziekte met moeite met zingen. En, uh, de aandoening van Dion is zogeheelde stiff-person-syndroom... waarbij het centrale zenuwstelsel is aangetast... Dat is heel erg triest voor. We gaan naar de luisteren met dat hele mooie lied uit de uh, Titanic. Celine Dion en mijn hart will go on. Chillen met Ger. Natalia Adams, die noemde zich net King Cole, en die komt echt uit de oudheid. Hij zal overleden in februari 1965. Amerikaanse jazzzanger, pianist en songwriter, en hij wordt over het algemeen beschouwd als een van de beste mannelijke vocale jazz- en balladvertolkers van de jaren 50 en 60. We gaan naar het luisteren naar de prachtige The Christmas Song.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 Zo'n iconische uh, artiest Roger Clover. Die heette eigenlijk Roger David. Britse muzikant. Voornamelijk bekend geworden als bassist van de hard rock band Deep Purple. Maar hij had in 1975 een enorme hit met Love is All. En u zich deze dag? lieve mensen, helemaal niet mag ontbreken... is natuurlijk Frank Sinatra, de grote zanger de Voice. Hij is begonnen in een club in New Jersey. En toen kwam hij onder de aandacht van een trompetist... en bandleider Harry James, daar ging hij mee optreden. En toen werd hij beroemd als zanger vanaf 1940. Hij had een enorme aantrekkingskracht op tieners, zoals dat toen heette. De zogenaamde Bobby Soxers. Hij werd het eerste tienersideel. De jaren 50 ging het bergaf met zijn carrière, maar hij maakte toen een terugkeer op het witte doek in de film From Here to Eternity. En daarna kwam hij in verschillende films en werd hij filmster. We gaan luisteren naar het mooie Have Yourself a Merry Little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight <laughs> Have yourself a merry little Christmas Make the yuletide gay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 was no Christmas. We gaan naar Mank Nelus. dat is een pseudoniem van Cornelis Pieters. Die is alweer in 1993 overleden, deze Nederlandse zanger van een levenslied. Hij begon als bassist en werkte vaak samen met zijn zwager, de beroemde accordeonist Johnny Meijer. Een onvergetelijk duo. In de jaren 50 nam hij de artiestenaam Carlo Pietro aan... En dan ging het levenslied uh, vertolken. Maar nabij een na een motorongeluk, nabij Lyon in Frankrijk, is hij in het ziekenhuis terechtgekomen. En daar kwam een medische misser. Hij was zwaar, namelijk zijn teet een sprik vergeten. En toen moest uiteindelijk zijn rechterbeen worden afgezet. Vandaar de naam Mankenelis. En voor die misser heeft Mankenelis 105.000 gulden schadevergoeding gekregen.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 My mother still aches as Dat is ook niks, sure. joh. Lieve mensen, ze werd geboren als Ellie Driessen in Bandung. En toen werd ze weggegeven door haar uh, moeder aan de vuurtorenwachter List. En zo werd Lisbeth List geboren, de Nederlandse chansonnière en actrice... Ze behoorde tot de bekendste zangeressen, vooral door haar combinatie met Ramse En In 2017 kwam er zelfs een musical over haar leven uit. We gaan luisteren naar Heb het leven lief.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 Vogelvlucht door de blauwe lucht Heb het leven lief en wees niet baar dezelfde overgave als waarmee je huilt Je kunt uit je as herreizen, Het geluk van het moment Zet een streef door het verleden Heb het leven niet. Als de stormwind grond En als de lente komt En verberg je niet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 Gooi ze maar op een hoop, lieve mensen. Bonnie Sinclair, Ronnie Tobe, Siska Peters, Nico Haak, Willeke Alberti... Ja, dat was een uh, heel gelukkig kerstfeest. Een plaat die geschreven is door Peter Koelewijn. En alle zingende artiesten stonden onder de productiemaatschappij van hem. Born free onder contract. En de opname van dit nummer was een verplichting. Dat stond in hun contract. En het bevat samples van jingle bells. Moet je me goed luisteren. En dan hoor je nog een vals zingende man. Dus Ome Jan. Dat was de, de portier van Hilversum 3, zo heette de zender toen nog. Ja. En Joost, de draaier, die draaide s'avonds zijn programma... Joost mag niet eten en Joost mag het weten. En uh, die, dan zei ome Jan altijd, draai meer Dixieland, uh, Joost. En daarom mocht die ome Jan een keer een Dixieland plaatje maken. Ik zweer bij de knop van de deur. En hier zingt hij dus vals. Luister naar een heel gelukkig kerstfeest. Goud van Ger. Kerstfeest zou ik ook willen roepen. Met al die artiesten, die hele stal van Peter Koelewijn... We gaan naar Robbie Williams. Van 1990 tot 1995 maakte hij deel uit van Take That. Toen werd hij een succesvol solozanger. In 2010 is hij nog even teruggekomen bij die boyband. Hij heeft meer dan 55 miljoen platen wereldwijd verkocht. Hij is de bestverkopende Britse soloartiest in het Verenigd Koninkrijk. We gaan luisteren naar Best Christmas Ever. Once upon a Northern City. Where I lay my head, trying to hear Saint Nick's footsteps. Stikke mooi. John Lennon, nog voor het einde van de Beatles... richtte hij samen met zijn tweede vrouw Yoko Ono de Plastic Ono Band op. Hij was toen al een van de belangrijkste gezichten van de hippiebeweging... en behalve door zijn muzikale bijdrage werd John Lennon ook bekend... door zijn politieke en levensbeschouwelijke stellingname... als vredesactivist en vrijdenker is muziek zowel als lid van de Beatles met de Plastic Ono Band als soloartiest met name met de nummers Give Peace a Chance en Happy Christmas War is over. zich deze nog. So this is Christmas. Dat is maar zo, hè? Was de oorlog maar over, mensen. Ja, uh, kijk eens op de klok. We krijgen een applausje. Het is, uh, het is weer overgevlogen, omgevlogen, Benno. Ja, Benno van de techniek en Ger van de muziek. We zitten aan de kerststol hier. Lekker. Heerlijk. Heerlijk, mensen. Met dat uh, vullinkje erin. We gaan eruit. En met iets heel bijzonders, met iets heel moois. We gaan eruit met What a Wonderful World van Louis Armstrong. E trees and wens allemaal fijne dagen en een volgende.